10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nagenoeg alle Oranje-verenigingen vieren hun feesten gewoon op 30 april. Ze proberen bijvoorbeeld de troonsafstand van koningin Beatrix... en de inhuldiging van koning Willem-Alexander op grote tv-schermen te laten zien. Dat is de uitkomst van een vergadering van de overkoepelende bond van Oranje-verenigingen. Het is aan de verenigingen zelf om te bepalen wat ze doen. Waarschijnlijk vervroegen maar zo'n tien gemeenten hun feesten... naar 27 april. Zij zijn bang dat het publiek wegblijft... om thuis de hele dag de troonswisseling op televisie te volgen. De Nederlands-Argentijnse piloot Julio Potsch... heeft voor de rechtbank in Buenos Aires verklaringen van anderen voorgelezen... waaruit volgens hem blijkt dat hij onschuldig is... Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodenvluchten... tijdens de laatste Argentijnse dictatuur, eind jaren 70, begin jaren 80. Potsch las verklaringen voor van commandanten van marinepiloten... die zeggen dat hij jachtvlieger was en geen transportvliegtuigen kon vliegen. Die vliegtuigen werden gebruikt om tegenstanders van het regime te lozen. De voormalige topman van SNS Reaal, Sjoerd van Keulen, is ondergedoken. Volgens RTL Nieuws is hij vanwege het debacle met SNS naar het buitenland gegaan. Hij zou van de politie het advies hebben gekregen om een aantal weken weg te blijven... vanwege ernstige bedreigingen naar de nationalisatie van SNS Reaal. Tegenover de NOS ontkent de politie dat hij dat advies heeft gekregen. In Mexico is vogelgriep uitgebroken. Het gaat om een zeer besmettelijk virus waar pluimvee erg ziek van kan worden. Het virus verspreidt zich gemakkelijk van de ene legbatterij naar de ander... door bijvoorbeeld gereedschap en laarzen. 1 miljoen Mexicaanse kippen zijn besmet met het virus... Het weer, vannacht in het noordoosten van het land Motregen. De temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Morgen trekt de neerslag langzaam naar het zuidwesten. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. In Brabant is de A67 even dicht, van Turnhout naar Eindhoven. Het heeft te maken met een autobrand. De afsluiting is tussen Eersel en Knopen de Hocht. NOS, NOS, NOS Radio. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Feyenoord en FC Twente waren het de afgelopen week, afgelopen week einde, beter gezegd de grote verliezers in de eredivisie. Maar vooral in Enschede heerst de onrust. Afgelopen zaterdag, direct na het gelijke spel tegen Willem II, heeft de clubleiding met supporters gesproken. Vandaag was de grote vraag. Wordt Steve McLaren ontslagen? Nou nee, we hebben daar de afgelopen dagen niet aan gedacht. We, uh, ik bedoel, natuurlijk uh, is het zo als je met supporters praat... dat het in sprake komt. En, en, en. Maar dat is niet de eerste oplossing die je zoekt. De grote winnaars van het afgelopen weekend... waren Sven Kramer en Irene Wust In Noorwegen werden ze wereldkampioen all rounds. Bij de mannen was er een podiumplaats voor de Belg Bart Swings. En dat zorgde voor een feestje bij onze zuidenburen. Dus ga ze zelf is daar nog niet aan toegekomen. Uh, nee, ik heb niet veel feest Zeker niet. Uh, ik ga vandaag eigenlijk uh, vrij veel rusten. En dan vanaf morgen gewoon terug beginnen trainen. Ja, straks hopen we van onze correspondent te horen... of de Belgen nu een beetje schaatsgek zijn geworden. Robert Lathouwers kwalificeerde zich bij de NK indoor voor de Europese titelstrijd. Maar of hij daar ook iets heeft te zoeken is dan maar de vraag. De middellange afstand in Nederland zit op zwart zaad. En de atleten moeten roeien met de riemen die ze eigenlijk niet hebben. Natuurlijk met die bezuinigingen van de NRC uh, is iedereen eigenlijk op scherp gezet. Van ja jongens, uh, hun doen het niet meer voor je. Zij gaan niet meer in jou investeren. Dus je zal het nu echt zelf moeten doen. En we kijken straks ook nog vooruit naar morgen. Dan staat in de Champions League de kraker tussen Arsenal en Bayern München op het programma. En we besteden aandacht aan de Eerste Divisie, waar vanavond zes wedstrijden worden gespeeld. Dit alles. En oh ja, een boze Nicolien Sauerbreit tot 11 uur in NWS Langs de Lijn. Steve McLaren mag voorlopig dus aanblijven als trainer van FC Twente. We horen het zojuist uit de mond van Joop Munsterman. Maar de vraag is, hoe lang nog? Veel supporters zijn het spel en de magere prestaties van Twente al weken zat. En zicht op snelle verbetering lijkt er niet. Verslaggever Rachdan Meijer was voor ons de hele dag op het trainingscomplex van Twente in Hengelo. Waar uiteindelijk ook de voorzitter tekst en uitleg gaf. Het is kwart over twaalf als de selectie van FC Twente dan eindelijk het trainingsveld betreedt. Het is een kleine groep van maar 12 spelers onder leiding van assistentcoach Jury Mulder. Hoe is jongen? Ik je helemaal uit het beste gekomen. Zo te horen is Mulder blij dat we er zijn en dat horen we graag. Maar het draait om Steve McLaren en die staat dan al een uur te kijken bij de training van de belofte. Vermoedelijk ook om camera's en lastige vragen te vermijden. De late aankomst van de spelers zou wel eens kunnen duiden op weer een groepsgesprek. Het derde in een week. Nee, dat moet ik je toch teleurstellen. Nee, ja, goed, De wedstrijd is wel besproken. Dat is, dat is normaal, alleen uh, niet meer dan dat. Het gekke is wel dat dan vervolgens Steve McLaren heel lang bij het tweede elftal staat en niet meer is in de kattenkomen bij het eerste. Ja, maar goed, bij het eerste staan de andere drie trainers. Dus wat dat betreft, uh, kijk, en hij wil natuurlijk ook heel graag zien, uh, ja, de jongens wie er normaal op de bank zitten, hoe die uh, trainen. En uh, ja, die hebben een hele belangrijke wedstrijd, maar ook tegen Herkules. Dus ja, dat zal dan voor hem dan interessanter zijn. U heeft hem vast herkend, Sander Bosker, de doelman, de routinier. Hij is door de club naar voren geschoven om namens de spelers te reageren... op de ronduit slechte resultaten van de laatste weken. Nou ja, goed, dit volhoudt tot het einde lijkt me heel erg sterk. Het zal wel een bepaald moment komen dat het barst, want... Uh... Ja, zo langer doorgaan is natuurlijk uh, geen, uh, ge, uh, ja, niet iets wat wij als spelers en zeker niet uh, als die op zitten te wachten. Alleen, ja, ik vind niet dat je daar de trainer voor op aan moet kijken. Maar uh, hey, wij moeten het doen in het veld. De trainer kan heel veel aan meegeven en uh, ja, wij moeten het doen. En als wij bepaalde dingen in het veld niet doen wie we zouden moeten doen... Ja, dan kan de trainer daar ook niks aan doen. Ja, goed, wij praten dat natuurlijk over met elkaar. Dat lijkt me ook logisch. Terwijl de spelers van Twente nog altijd op het veld staan... zwicht Joop Munsterman voor de druk van de media. Wij hopen toch maar dat het tij wel zal keren. Want anders uh, heeft het weinig zin om door te gaan. De voorzitter sprak zaterdagavond opnieuw met een supportersdelegatie. Maar doet dat aan het einde van de middag ook met journalisten. Als ik nu zo in je ogen kijk, heb je overwogen de afgelopen dagen? om het tijd te doen keren om te denken... ja, we moeten afscheid nemen van Steve McClaren? Nou nee, we hebben daar afgelopen dagen niet aan gedacht. We, uh, ik bedoel, natuurlijk uh, is het zo als je met supporters praat... dat het sprake komt en, en, en dat hij drukker is en... Uh... Maar dat is niet de eerste oplossing die je zoekt. De eerste oplossing zoek je, en dat is ook als wij met elkaar een conflict hebben... Eh, met elkaar praten, of als het tussen ons niet goed gaat... om daar met elkaar over te praten en van de oplossing te zoeken. Ik heb wel na de wedstrijd bijvoorbeeld Robert Schilder horen zeggen... als het zo doorgaat, dan weet je vaak in de voetballerij hoe het werkt. Ja, maar goed, dat mag Robert zeggen, maar uh, daar sta ik niet helemaal achter. Uh, ik, uh, ik vind dat we uh, zelf het ook moeten lossen. En, uh, en daar hebben we iedereen bij nodig. En ook, ook de trainer, denk ik. Maar wat is dan het keerpunt? De trainer zegt vaak, we hebben nog veertien wedstrijden, we hebben er nog dertien, we hebben er nog twaalf. Je raakt de tel kwijt, maar de verandering is niet zichtbaar voor die mensen op vak P en voor de rest van Nederland. Nee, dat komt omdat er ook geen vertrouwen is. Nou, hoe krijg, hoe is. krijg je dat dan terug? Ja, dat, dat, dat is vaker met, met, met overwinningen en uh, dan, uh, dan, uh, dan komt het vertrouwen vanzelf voor zelf wel terug. En, uh, het is doodzonde dat je en tegen Zwolle slecht speelt...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 Van tevoren gingen al... Ja, op het ogenblik is dat gewoon een probleem. Ja, Zo'n dwaddelbal gaat erin in de 90ste minuut. Ja, daar heb je gewoon mee te dealen. Hoe zie je de komende week? De, ja, de komende week dat is, is weer een lastige week. Maar dat is, het is de laatste weken steeds lastig. En ik moet zeggen... Uh... Uh, het zijn ook uh, weken uh, die je gemoed wel bezwaren. Want uh, leuk is wat anders. Ja, als je toch uh, <kijkt> vertrouwen wil, uh, wil krijgen, dan heb je daar iedereen bij nodig. En ook, uh, ook, ook het... de supporters. En dan is het afgelopen. Een enorm fluitconcert van het FC Twente publiek. Want FC Twente laat weer punten liggen. FC Twente wint weer niet. Want het eindigt in de eigen goalsvesten. Tegen de nummer laatst. 1-1. Nee, het is niet gezellig. Maar ja, het, het hoort er ook bij. Ik bedoel, in voor- en tegenspoed dat zei ik al, wij hebben als club zeven jaren voorspoed gehad. Dat hebben we met elkaar bereikt. Dus uh, ik heb er ook alle vertrouwen in dat we met elkaar uh, hier ook weer uit zullen komen. Ja, want je zegt zeven jaar, je hebt altijd zeven vette jaar. En dan heb je er hoeveel, hoeveel mageren? Ja, dit, uh, dit kwam ook al bij mij op, ja. toen ik het net zei. Ja, nou, dacht je, nou, van, dan worden het zeven mageren, dat moet u niet hebben. Nee, nee nou, daar zullen wij uh, met alle kracht aan werken. Bent en break. Bijna kwart over tien en dan is langs de lijn. in België heeft hem in zijn armen gesloten. Bart Swings, eerder hadden we het er al over op Radio 1... met Emma Wendemars bij BNN. Bart Swings is hot in België... na zijn bronzen medaille op het WKO-round. En voor België is dat natuurlijk een nieuw fenomeen. Een schaatser die tot de top van de wereld hoort. Vandaag keerde hij terug in Zaventem... en dus werd hij ingehaald door onze collega's van de VRT. Er wacht geen groot welkomstcomité op de luchthaven en bij Bart Swings zelf dringt het nog niet helemaal door wat hij gepresteerd heeft. Er zijn echt zoveel reacties en gewoon het, de hoeveelheid steekt erop bovenuit. Met skileren ben ik al wereldkampioen geworden en toen kreeg ik ook veel reacties, maar deze is toch nog een stapje hoger. Swings legt zich nog maar drie jaar toe op het schaatsen en staat nu al naast veelvoudig wereldkampioens Sven Kramer. Hij wordt nu zelfs al bij de medaillekandidaten voor de winterspelen van volgend jaar in Sochi gerekend. Ik weet het nu eigenlijk ook niet meer. Ze vragen mij medailles in Sochi en nog meer dingen. Maar ik durf er nu echt niks meer op te plakken. Want het gaat alleen maar beter en beter. En ik hoop dat ik blijf progressie maken. De piste in Sochi gaat hij over een maand al kunnen testen op het WK-afstanden. Daar zijn Olympische selectie helemaal veilig stellen is het hoofddoel. Feesten zit er dus voorlopig niet in. Uh, nee, ik heb niet veel gefeest. Zeker niet. Uh, ik ga vandaag eigenlijk uh, vrij, vrij veel rusten en dan vanaf morgen gewoon terug beginnen trainen. Terug de voetjes op de grond? Ja, Jazeker, uh, er moet nog veel werk geleverd worden. En, ja, mijn hoofddoel van het seizoen is weken afstanden, dus daar moet ik naartoe werken. Blijft heel nuchter, hè? Ja, dat moet wel, denk ik, want uh, ja, mijn doel is nog niet bereikt. Zeker niet voor dit jaar. En uh, daar wil ik echt pro proberen te presteren. Ja, ja Bart Swings bij de VRT. We hebben contact met onze correspondent in België, Amman Schreus. Amman, goedenavond. Goedenavond, Robert. Als uh, Bart Swings in Engeland was geboren, dan denk ik dat de krantenkop voor de hand lag. Uh, hoe is dat in België? Ja. ja. Ja, het is een nieuwe held. Uh, het grote publiek moet hem nog leren kennen. Uh, want uh, voordat uh, uh, dit WK was, hij heeft dat zelf verteld, was hij al wereldkampioen Skeeligen. Maar ja, dat ontstaat het grote publiek. Dus het is nu uh, de eerste keer dat hij echt in de spotlight staat. Mm -hmm. Maar het verhaal gaat echt pas veel betekenis krijgen, denk ik, als hij kan deelnemen aan de Olympische Winterspelen. En ja, zover is hij nog niet, zoals hij net zelf zei. Mm -hmm. ja, ja, ja, want hij dus wordt, nu al, uh, mee... ja, er wordt nu al gezegd dat hij, dat hij misschien wel meer... Maar die kansen heeft daar, hè? Ja, als we nu voor onze beurt moeten praten, moeten we dat zeker zeggen. Maar dus hij heeft bekendgemaakt dat hij aan de 1500 en de 5000 meter gaat deelnemen in de hoop dat hij dus kan gekwalificeerd worden voor die Spelen. Want ja, ik denk dat we toch best stap voor stap bekijken. Want zijn specialiteit nu, WK Allround, ja, dat is niet op het programma in Sochi. Dus hij moet echt op een van die afstanden zich kunnen kwalificeren voor de Spelen. En dan, ja, dan gaat natuurlijk de verwachting ontstaan van medailles. Dus die jongen heeft eigenlijk met deze medailles... Uh, Medaille, plots grote verwachtingen uh, kunnen creëren rond zijn persoontje. En ik denk dat hij nu de druk al meteen voelt. Want uh, ja. nu verwacht men uiteraard dat de Belgen eindelijk eens iets betekenen op die winterspelen. Ja, hoe kijken ze in België tegen uh, schaatsbelg Bart Veldkamp aan? Dat is zijn coach natuurlijk. Ja, maar dat was een handigheid, hè. Bart Velkamp. Hè. Die, die kon uh, niet meer onder jullie vlag uh, gaan schaatsen. Dus die is dan maar Belg geworden. Maar wij hebben die eigenlijk nooit in onze armen gesloten. Dat was geen echte Belg natuurlijk. Hè. Dat was een soort van ja, opportunistische oplossing voor hem. Ja, maar ik bedoel dus eigenlijk Velkamp... meer zijn rol nu als coach van, uh, van Bart Swings. Ja, hij is nu de, co ja, hij is nu de coach van, uh, van Bart Swings. Dus ik denk dat Bart Velkamp nu eigenlijk een betere rol kan spelen voor ons. Dat nu hij zijn, uh, we zeggen zijn vakmanschap uh, kan overgeven, kan doorgeven. Aan, uh, aan Swings. Maar eerder was Bart Velkamp nooit echt in beeld. Ja, uiteraard hm. wel bij het Olympisch Comité, maar toch niet echt bij het groot publiek. Ja, even voor de duidelijkheid, hoe, hoe gaat het nu verder? Wat Swings betreft, ja, wat betreft de kwalificatie bijvoorbeeld voor de Spelen en dergelijke? Ja, kijk, we hebben dus in België nergens een, een baan zoals jullie in Veen aan Den Haag hebben. Dat bestaat niet in ons land. We hebben enkel schaatsbanen ter grootte van een ijshockeyterrein. Dus wij zijn wel actief in short track, maar helemaal niet in lange afstandsschaats. Dus in feite moet elke schaatser met talent, met mogelijkheden, moet bij jullie komen trainen. En ik denk dat dat, dat ook dat de enige oplossing is voor Bart Swings. Dus zal hij moeten gesteund worden door het Olympisch Comité en omdat hij een Vlaming is, door de Vlaamse overheid. Maar dat is een ingewikkeld verhaal, daar ga ik niet over beginnen, Maar in elk geval, zowel Vlaanderen als het Olympisch Comité zullen nu geld op tafel moeten leggen. En ik denk ook dat dat geen probleem is, want je moet niet vergeten dat in Londen, in de Spelen, wij amper drie medailles hebben gehaald. Mm. Dus dat is uh, eigenlijk uh, belachelijk weinig. Dus ik vermoed, als er iemand de kop opsteekt, zoals Swings, die, laten we zeggen, toch al een medaillekans heeft, ja, dan gaan we die zeker steunen. We hebben mm. het al niet zo breed momenteel. Hebben jullie eigenlijk ooit bij de Winterspelen een medaille gewonnen? Uh, ja, ik ik, over, ik, ik overval je ja, met die dat, vraag. Maar... Dat, dat is dan misschien, misschien geweest in de vooroorlogse periode, maar alleszins niet in de moderne tijd. <lacht> nee, nee. nee, nee. nee, nee. Um, Nou, uh, zegt Swinks dat hij nog geen tijd heeft uh, en, en zin heeft om een feestje te vieren. Is het zo'n nuchtere jongen? het is een nuchtere jongen, maar je moet ook begrijpen hij moet in feite nu naar Sochi dat kan hij toch moeilijk mislopen dus in feite is dat wel uh, de opdracht die nu een beetje op hem uh, druk zet en uh, ik denk dat hij daarom ook best niet, niet meteen uh, uh, ja, een soort van vijfnummer gaat worden ik denk dat dat van hem heel realistisch gesproken is, je kunt nu wel gaan springen en gaan dansen, maar als je dan nog op de 1500, of op de 5000 uh, Sochi haalt, ja dan is het toch allemaal moeite om niks geweest, dus ja. ik ja. vind het heel verstandig van hem dat hij daarop focust op die win te spelen. En dan willen we wel eens opnieuw uh, gaan juichen voor hem. Is dit, is dit het begin van een, uh, een lange baanschaatsencultuur uh, in België? Ja, kijk, hij is de eerste, dus laten we hopen dat er opvolging komt. En je weet hoe dat gaat. Als er in een sportak iemand is die uitblinkt, dan volgen er altijd een hoop die dat ook willen gaan beoefenen. Dus we hebben dat meegemaakt met de, met de tennismeisjes, Kim Kleister, Justine Henin. We hebben dat meegemaakt met de judoka's die, in die op de Spelen van 96 zes uh, medailles hadden gehaald. Dat was telkens uh, een sportbak die dan tot bloei kwam een aantal jaren. Dus misschien ook met schaatsen. Maar we hebben natuurlijk wel wat nadelen. We hebben geen natuurijs. Het dus zijn jullie zuiderburen. Dat betekent ook dat het hier minder vriest. Hè? Dus natuurijs hebben wij in feite amper. Dus moet je het helemaal hebben van trainen op de baan. En ja, dan moet je dus echt naar Nederland komen. Dat kost dan toch meer moeite en tijd. Maar ik denk toch als hij succesvol blijft... dan gaat er toch wel wat ontstaan. Daar ben ja. ik van overtuigd. Ja, anders via het inline-skaten. Ja. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat kan natuurlijk ook, ja. ja. Ja, kijk naar Bart Swings. Goed. Duidelijk. Dankjewel voor nu. We hebben van jullie nog veel te leren hoe je moet schaatsen, Robert. Dat moet je toch begrijpen. hè? We weten dat andere wat dat is. Ik hoor het je zeggen, Arma. Ja. ja. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, verschillende wintersporters die zijn deze winter al in Sochi om de boel daar te verkennen. Uh, voor volgend jaar, dan worden in die Russische plaats natuurlijk de Olympische Spelen gehouden. Uh, we hadden vorige week al uh, contact met snowboarder Dimi de Jong en chef de mission Maurits Hendricks bijvoorbeeld. Nu bellen we met Nicolien Sauerbreij, want Olympisch Olympische is boos. Nicolien, goedenavond. Goedenavond. Lekker getraind vandaag? <laughs> I wish. <laughs> nee, helaas. Dat, uh, we hebben wel een test-event gehad hoor. Dus uh, ja, wij hebben eigenlijk besloten om daarna wat langer te blijven. Omdat ons uh, was beloofd dat we hier zouden kunnen trainen. En wij wilden gelijk gebruik maken van, van die dagen. Zodat we ons goed konden oriënteren van volgend jaar. Hè. Dat we weten waar we ons willen voorbereiden. Um, eventueel pistekeuze kunnen maken, et cetera. En ja, uiteindelijk uh, zijn de beloftes prachtig. Maar als iemand van heel hoog komt, een minister van sport in dit geval. Bepaalt hij gewoon uh, voor... Voor andere mensen dat, uh, dat er niet gesnopen mag worden, uh, behalve dat de Russen op de wet van de helling mogen. mogen. Oh. Ja, het is, uh, het is een hele aparte, aparte manier. Het is uh, geen democratie, daar kom je, kom je hier heel snel achter. En het is een uh, eigenlijk, ja, weet je, het, het, het verbaast me het meest dat het gewoon zo'n groot verschil in cultuur is, dat, dat wij het gewoon echt totaal niet herkennen. En het trieste is dat er gewoon ook heel veel mensen onder lijden. In dit geval uh, stonden wij uh, nu met uh, 25 man te trappelen en wilden graag trainen. We konden niet. Maar op het moment dat je ook met dit soort mensen gewoon dagelijks te maken hebt... zie je gewoon ook dat de mensen die bijvoorbeeld de directeur van uh, Soji 2014 zijn... Uh, uh, hieronder te lijden hebben. En vooral ook de, de Russische snowboarders en alles. Dus het is, het is echt uh, heel hele aparte gewaarwording eigenlijk. Maar heb je geprotesteerd of hebben jullie geprotesteerd met die groep van 25? Er zijn coaches acht uur vandaag bezig geweest om te zorgen dat we vandaag konden trainen. Maar uiteindelijk is, uh, is er helemaal niets uh, uitgekomen. Ja, en hoe weet er is je dan dat het... Heel veel energie gestoken. Ja, snap ik. Maar hoe weet je dan dat het de minister is die het tegenhoudt? Nou, omdat van de week uh, de Russen na het test-event... Uh, we hebben één uh, wedstrijd gehad die gecanceld was... Dat was plus 10, hè? Nou ja, oké, okay, nou daarop, het was te warm. En vervolgens is de wedstrijd uh, is, is, is, is, uh, is gecanceld. En uh, was de Russische coach daar zo klaar mee dat hij zei: Oké, okay, ik vertrek per direct. En uh, ook omdat training voor hen eventueel onzeker zou zijn. En toen kwam de minister van Sport en daar heeft hij mee gesproken. En de volgende dag is dus de beslissing gevallen dat alleen de Russen mogen snowboarden en ieder ander die een die snowboard zijn arm heeft niet het skigebied in kan. Je zei net een beetje cynisch, laten we het er maar op houden dat het te warm was. Maar zit er meer achter dan dat die wedstrijd werd gecanceld, volgens jou? Nou, um, op het moment uh, dat de reuzeslalom is afgelopen, uh, de reuzeslalom is goed verlopen op donderdag. Daar hebben ze veel zout gebruikt. Hadden ze eigenlijk de, de, direct na de wedstrijd de piste moeten gaan prepareren... moeten laten liggen, zout gebruiken et cetera. En dat zijn ze pas om vijf uur in ochtends gaan doen... terwijl de start om negen uur zou plaatsvinden. En op het moment dat het niet vriest in de nacht... dan kan de piste ook niet hard worden. Ja. Dus ja. Um, uiteindelijk zijn er wel wat inschattingsfouten gemaakt door de organisatie. En dat is natuurlijk wel doodzonde als je hier komt voor een test-event. Maar het blijft een test-event, hè? Ja, daarom. Dus we, we, hebben, het, uh, we, we hebben het nuttig, uh, nuttig gebruikt. En, weet je, we hebben nu hier het allerslechtste scenario wat je bedenken kan. Uh, er is heel weinig sneeuw. De sneeuwkwaliteit is slecht. En er is, uh, er is heel veel regen gevallen de afgelopen dagen. Dus ja, eigenlijk he, is het heel goed om zo'n slecht scenario te hebben. Zodat je in ieder geval weet dat het alleen maar beter kan zijn. Want slechter dan dit kan het gewoon niet. He, ook, ook qua voorbereiding, qua de training en zo. Dus uiteindelijk is het prima. Het, het maakt iedereen scherp. Ja. En het uh, geeft je ook gelijk de kans om goed na te denken waar je je wel wil voorbereiden. Maar los daarvan even, naar de accommodatie. Want jij uh, kan nu zien, uh, uh, uh, of zoals we er klaar voor zijn, uh, hoe, de, hoe de accommodatie eruit ziet. Is het een beetje sfeervol? Is het aangekleed? Kan je merken dat de spelers eraan komen? Nou, eerlijk gezegd, de mensen doen vreselijk hun best. Het hotel waar wij nu in, in, in verblijf is fantastisch. Dat is af. De mensen zijn keurig en, en aardig en het eten is goed. De kamers zijn prima, maar zodra je dus afwijkt van, van waar wij nu zitten, dan is het echt heel erg triest om te zien. Omdat het gewoon één grote bouwput is. Er zijn zoveel gebouwen nog lang niet af en gaan waarschijnlijk ook niet afkomen. De, de stijl van bouw is prachtig, een beetje Franse inslag. Maar euh, er zijn. Zoveel cementbakken nog die, die gewoon een trieste, trieste aanblik hebben. En de, er zijn verschrikkelijk veel mensen op de been die moeten werken. 24 uur per dag. Uh, voor een mager loon. Het is echt een triest loon zelfs. En uh, iedereen doet zijn best. Maar afkrijgen daar gaan ze waarschijnlijk niet uh, wat er nu al in de stijger staat. Hmm. Troosteloos dus eigenlijk? Nou ja... Het is, is eigenlijk een, een, een, een, een natuurgebied. Dat, dat is eigenlijk uh, een heel mooi gebied. Maar er wordt, overal worden overal gebouwen uit de grond gestampt. En ja, ik, ik, ik weet ook niet wat de bezetting voor Nades zou moeten zijn. Het is, uh, er zijn niet zo heel veel skiërs hier. En het is. Uh, ja, ik, ik, ik heb nog geen idee wat voor, uh, wat voor uh, resultaat het gaat geven en wat voor doelen het uiteindelijk gaat uh, krijgen. Hmm. Nee, mo moet je daar nog lang zitten of mag je snel weg? Nou weet je, ik, ik voel me niet slecht hier. Dat is, dat, is, dat, is, uh, dat is op zich een meevallen, want ik heb niet heel erg lekkere ervaringen in Rusland. We zijn heel veel in Moskou en dus sint Petersburg geweest. Maar ik, wat ik zeg, de mensen zijn heel aardig in het hotel. Kijk, je hebt natuurlijk met de security te maken en met wat morsige types. Maar het um, is me tot nu toe allemaal heel erg meegevallen. Alleen het weer valt verschrikkelijk tegen. Dat is echt wel iets waar je enorme rekening mee moet gaan houden. En uh, ja, waar we nu ook wel, wel uh, alles van hebben meegekregen. We hebben zon gehad, we hebben plus 16 gehad, we hebben uh, sneeuw en regen gehad. Dus in principe alle scenario's hebben we gehad. Maar ik uh, moet nog wel een week in, uh, in Rusland blijven, want we hebben volgende week nog een uh, wedstrijd in Moskou. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, uh, maak er wat van, zou ik zeggen. Ja, dat komt, <laughs> <laughs> dat komt goed. Oké, okay, dankjewel, Nicolien Soudre. Oké, okay, graag gedaan.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 Robert Blackman en Runaway With Me. Victor Fischer blijft uh, tot de zomer van 2017 op papier, in ieder geval bij Ajax. De Deense aanvaller van, uh, van Amsterdamse club lag tot medio 2014 vast in Amsterdam... en ging akkoord met een driejarig contractverlenging. Een groot aantal clubs in de Jupiler League... kan de financiële touwtjes maar moeilijk aan elkaar knopen. Veel clubs bestaan bij de gratie van sponsors of een enkele gulle gemeente. MVV is de grote uitzondering. In een paar jaar tijd heeft de Limburgse club... een schuld van ruim 6 miljoen euro gesaneerd. Maar de club blijft op de kleintjes letten... en heeft daarom ook besloten om voorlopig... geen winstpremies meer uit te betalen. Desondanks is voorzitter Paul Rinkens trots op de club... en op de teamprestatie. Uh, ja, ja. ja uh, wij uh, doen, het, uh, doen het boven verwachting. En niet alleen van de buitenwereld, denk ik, maar ook van onszelf... Uh, en dat komt met name door, uh, ja, door het besef van iedereen... dat, uh, dat, dat zo'n club zoals MVV, dat, dat een geweldig bindmiddel is voor de stad. Uh, waar iedereen toch weer uh, ja, een warm hart voor heeft... en mensen erbij willen zijn. Mensen erbij komen, mensen zich aanmelden. Uh, ja, en, en, en ook wel denk ik dat we dingen, dingen anders doen. Uh, anders is het niet altijd beter... Uh, maar beter is wel doordat je het altijd anders hebt gedaan. En ja, dat, dat ervaren we nu in 2,5 jaar. We zijn er nog lang niet, absoluut niet. Er is nog zoveel werk te doen. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, zijn we enorm trots op iedereen die, uh, die met de MVV bezig is. Eén ding gebeurt nooit meer. Knalharde rode cijfers, hè? Nee, nee. We, we hebben een aantal dingen ons voorgenomen. Dat is uh, met name logische dingen te doen. Uh, en net zoals we thuis proberen om uh, um, uh, nooit meer uit te geven dan dat er binnenkomt... Uh, ...moeten we dat hier uh, ook doen. En, uh, dat is niet altijd makkelijk, hè, want je hebt altijd uh, tegenvallers. Neem bijvoorbeeld dit seizoen. Uh, we hebben gewoon één thuiswedstrijd minder dan dat we begroot hadden... ...vanwege het vie van AGOVV. Nou, daar moet je met z'n allen dan toch weer een oplossing voor zien te vinden. Uh, we proberen daarop te sturen. Uh, dat doen we door de salarissen van de spelers... He, dat hebben we nu recent gedaan door, door uh, ook gewoon eens op een andere manier te kijken naar zo'n premiestelsel. Opvallend, het werd geaccepteerd. Er is dus begrip. Ja, nou, wat we, wat we met de Spelersraad afgesproken hebben. Dat we regelmatig hun cijfers laten zien. Gewoon hoe ons bedrijf draait. Uh, en op basis daarvan uh, kunnen ze zelf constateren welke rek of welke ruimte er wel of niet is. En naar aanleiding daarvan hebben wij als bestuur, want dat is onze verantwoordelijkheid... een besluit genomen om, om in ieder geval te anticiperen op wat er mogelijk dit halfseizoen nog op ons af zou kunnen komen. En hebben gezegd, nou, premies in onze beleving zijn altijd iets extra's. Premies zijn altijd een waardering voor geleverde prestatie. En die geleverde prestatie die heeft absoluut een financiële component... En die kunnen dus geen premies gaan uitgeven als je het geld niet binnen hebt. Nee, want het was niet alleen premies. De leaseauto's zijn weg, want ja, iedereen moet maar op zijn eigen manier naar zijn werk komen. Het zijn wel krasse maatregelen, maar het wordt allemaal geslikt. Ja, en, en, en, en, en ja, begrip komt door duidelijkheid en transparantie. Hm. En, en in het verleden was dat hier niet. En dan is het natuurlijk ook veel moeilijker om begrip te krijgen van mensen. Maar als mensen zelf... Als je gewoon de simpele vraag stelt aan een speler... waarom heb jij nou een auto nodig eh, om van thuis naar het stadion te rijden... dat gerelateerd is aan je werk. Want een auto van de zaak in het normale leven... is altijd gerelateerd aan het werk. En als je eh, ja, op de administratie werkt in een bedrijf... heeft niemand een auto van de zaak. Dus eh, onze spelers die worden vervoerd met een bus. Daar hebben ze geen auto voor nodig als ze moeten werken... Uh, naar voetbalwedstrijden. Dus, dus voor ons was het gewoon een hele logische stap... dat je stopt met, met, met leaseauto's. Wat is de begroting nu, dit seizoen? Uh, 3 miljoen. En die is gedekt? Uh. Of is er nog een, een klein winstje? Nou ja, die, kijk, je, je moet winst hebben... om lang, langdurig uh, een onderneming te kunnen voeren. Dus je, je moet naar winst werken. Dat, dat, dat, is, dat moet gewoon de doelstelling zijn. En uh, ja, daar zijn we hard aan het werken. Zijn er wel eens mensen, collega voetbalbestuurders die vragen... hoe hebben jullie dat gedaan? Die enorme bergschuld wegwerken en gewoon nou gezond te zijn... en in categorie 3 eh, plaats te hebben genomen? Oh, die zijn er zeker. Maar als ik gewoon als buitenstaander vanuit die voetballerij... en nu terugkijk, dan, dan is het eigenlijk vreemd dat je... Uh, niet als benchmark wordt gebruikt. Hè? En niet alleen naar collega-bestuurders... maar gewoon in de voetballerij aan zichzelf. Kijk, wat wij gedaan hebben is aan zich niet zo spectaculair. Uh, maar het schijnt te werken. Nou, dan lijkt het mij logisch dat je dan dat deelt met anderen. Of dat je vanuit de KNVB zegt... God, hier ligt een interessante case. Uh, en laten we met z'n allen daar eens op verder borduren. Nou, dat moet beter. Uh, en dat kan ook beter. En we kunnen met z'n allen ook veel beter, denk ik, in deze sector... Uh, en daar moeten, ja, moeten we elkaar in gaan stimuleren, eh, veelingen communiceren... elkaar in gaan helpen. Het was de voorzitter van uh, MVV, een trotse voorzitter, Paul Rinkens. Die heeft het uh, goed voor elkaar daar in uh, Maastricht. Maar haaks op de financiële vreugde van de MVV staat de malaise... waarin Veendam verkeert. De Groningse club staat opnieuw aan de rand van de afgrond... en heeft binnen korte tijd anderhalve ton nodig... om het seizoen uit te kunnen spelen. Assistent-trainer Gerard Wiekens is Veendammer in hart en nieren. Hij is niet verrast door deze nieuwe problemen. En hij heeft weinig hoop op een goede afloop. Nee, dat, dat heb ik niet. Maar dat heb ik uh, de laatste paar keer al echt niet gehad. De laatste keer uh, waren we hier het verklaren, daarna toch nog weer doorgegaan. Dat is eigenlijk al opstaan uh, vanuit de dood. Maar uh, ja, je, je houdt er ook rekening mee dat het een keer afgelopen is. Hoe leeft het bij jullie in de groep, als je elke keer weer die dramatische verhalen moet lezen over dan weer vier ton tekort, dan weer vijf ton tekort en dan gaat er weer een deal over de verkoop van de lange leegte niet door en dat soort dingen? Ja, het, is, uh, het doet wat met je als groep zijn. Uh, je groeit ook naar elkaar toe, want je zit allemaal in, uh, in hetzelfde schuitje. Dus uh, ja, je, je, je voetbalt voor je, voor je brood, dus die jongens die uh, als we dan niet doorgaat, moeten ze toch een andere club proberen te vinden. En dan moeten ze doen met zo goed mogelijk te voetballen. En, en uh, ja, hopen natuurlijk dat de, dat de club blijft bestaan. En, uh, maar staan. Ja, het, het, het is geen pretje, weet je wel, krijgen je onkosten, krijg je salaris. Uh, het, het is altijd afwachten. Is het elke keer ook een gesprek in de kleedkamer? Nee, ik denk het niet. Kijk, in het begin uh, dan praat je erover, maar ja, het, het, het, het is nu al een, een paar weken, een paar maanden aan de gang. Dus je, je hebt het er wel over, maar uh, ja, tot nu toe zijn de, tijdens zijn de salarissen nog betaald, de onkosten die, uh, die, die worden gewoon betaald. Dus ja, dan, dan, dan praat je er wel over, maar het is niet zo'n uh, hot item. Kun je eigenlijk in deze omstandigheden wel presteren? Ja, dat denk ik wel. Zoals ik al zei, ik, ik denk dat we als groep uh, de spelers naar elkaar toe toegroeien. Um, ja, er is maar één ding wat je eigenlijk voor ogen hebt om zo goed mogelijk te spelen. Voor de club in de benen te houden en, en ook voor jezelf. En, en, en dat gebeurt wel. En ik denk, als je kijkt naar uh, de begroting die we hebben, dan, uh, ja, dan doen we het gewoon heel goed. Maar, uh, je weet voetballers, jij hebt ook hele goede tijden meegemaakt in Engeland. Vijf jaar Manchester City. Uh, voetballers kijken maar naar één ding. Geld. Ja, ja, de meeste tegenwoordig wel. Kijk, echte clubliefde, nou ja, dat is, is een hele dagen moeilijk, moeilijk te vinden. Maar, uh, ja, kijk, als, als, je, als je bij Vindam zit, dan, uh, ja, ten eerste, voetballers zijn wel egoïstisch, maar is het toch je clubpie. Maar, uh, ja, voetbal is een egoïstische sport, ja. Zullen we ooit beleven, zoals nu MVV, wat winst maakt? Dat Vendam kan zeggen, aan het eind van het jaar, we hebben zwarte cijfers. Ja, dat hoop ik. Dat, dat, zo hoort het eigenlijk wel. Weet je, je, je moet uitgeven wat, je, wat, wat er binnenkomt. En, uh, en, en niet meer. Dus uh, ja, je moet gewoon een uh, goede sluitende begroting hebben. En, uh, en zorgen dat je, dat je zwarte cijfers kan schrijven. 1 hey, maart is weer een deadline. Er moet er een plan van aanpak op tafel liggen. En dan moeten er wat schulden gedaan worden. Uh, dat is over twee weken. Ja, zeg maar. Ik, ik, ik heb er helemaal geen, uh, geen idee van hoe het zou aflopen. Dus ze zijn druk bezig, maar ja, weet je, er moet wel iemand opstaan die, uh, die behoorlijk wat, uh, wat geld in de club wil steken. En of dat lukt in deze tijd, ik, ik, ik weet het echt niet. Gerard Wiekens. Net als eerder uh, Paul Rinkens was hij ook in gesprek met verslaggever Rob Fleur. Straks zeggen 11 uur. Meer over MVV en Veendam, want die clubs speelden vanavond tegen elkaar. We come Beach Boys en Sloop John B. arsenal bayern München. wat een affiche zeg je dan. Maar het is gewoon zo, morgenavond de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League. De grote vraag is of Bayern de dominantie in de Bundesliga ook Europees kan vertalen. Nou, laten we dat maar eens voorleggen aan Jeroen Elshoff. Onze commentator ter plekke morgenavond in Londen. Dag Jeroen. Oh, wat... ja, Moet Arsenal vrezen voor de Duitse ploeg? Dat lijkt me wel. Dat lijkt me alle reden toe om, uh, om bang te zijn als ik Arsenal uh, uh, zou zijn. Uh, dat heeft met twee zaken te maken. Je zegt het zelf al, de vorm waar Bayern München op dit moment zelf in verkeert. Het is echt ongelooflijk. Laatste zes duels gewonnen. Vijftien goals voor, nul tegen. In de hele ja. Bundesliga maar zeven doelpunten tegen, 57 doelpunten voor. Het loopt als een tierenlier in uh, München. En dan heb je aan de andere kant Arsenal, uh, dat eigenlijk gewoon in de problemen zit. Het is... Uit de FA Cup gevlogen afgelopen weekend tegen een ploeg die in de divisie laag speelt. Blackburn in eigen huis. Wenger ligt zwaar onder vuur. En het uh, zelfvertrouwen is eigenlijk uh, ja, zo goed als nul. Ja, de, de daling die, uh, heeft al een tijdje gevolgmatig in ieder geval bij heel veel mensen uh, ingezet. Uh, dat het niet meer zo'n topclub is als het was in het verleden. Uh, zie, zie je dat ook terug? Dat, dat het inderdaad zo is dat het niet meer het Arsenal is dat we kennen van een paar seizoenen geleden? Nou ja, het grote verschil is natuurlijk, uh, en dat is een inkikker, dat is, het, uh, uh, is toch het gemis van Van Persie. Met zijn vertrek is eigenlijk toch alles veranderd bij Arsenal. Ze hebben wel Podolski, uh, Cazorla en Giroud gehaald, maar dat is niet genoeg gebleken om uh, Van Persie te vervangen. Ook niet in, in voetbal. Uh, het voetbal. Het swingt heel af en toe, maar het swingt vaker niet. Het is vaak ook defensief slecht. Uh, het rammelt vaak. Ja, soms zie je nog uh, mooi voetbal terug, maar vaak te laat of in de tweede helft of als ze al op achterstand zijn gekomen. En uh, ja, dus begint iedereen nu echt te morren. Mm. En dat is aan alles te merken, zelfs op de persconferentie vandaag. Want daar ging uh, Wenger eigenlijk compleet uit zijn plaat tegen de journalisten die hem kritisch benaderden. En uh, ja, eigenlijk... Uh, heeft hij denk ik in zijn hele carrière bij Arsenal sinds 96, het begin nog een, een beetje, maar nooit zo onder vuur gelegen als nu. Mm. Hij ging uit zijn plaat. Leg eens uit. Hoe, hoe gaat Wenger uit zijn plaat dan? Nou ja, hij is natuurlijk uh, wel vaker geïrriteerd geweest in het verleden. Maar nu werkt hij ronduit uh, onvriendelijk en autoritair tegen journalisten die uh, aan hem vroegen wat er waar was van het feit dat hij zijn contract zou gaan verlengen. Het contract loopt in 2014 af. En vandaag kwamen ineens de berichten in de media dat hij. Uh, ...zijn contract zou gaan verlengen, dat de club dat zou willen. Met zeven jaar hij, geloof ik zelfs, hè? of niet? Ja, en hij ja. zegt van dat is alleen maar in de kranten geschreven door onbetrouwbare journalisten... ...die op die manier de supporters nog meer willen opruimen. Want waarom? Het gaat nu zo slecht. En als die supporters dan in de krant lezen dat ik uh, zou gaan verlengen... ...dan worden ze nog bozer. Dus het is allemaal kwade opzet van journalisten. En uh, nou, dat liet hij merken ook... Uh, door een door aantal journalisten uit te kafferen... en er gewoon op een gegeven moment geen antwoord meer te geven op vragen. Mm, mm. Maar roept... zelden, zelden, zelden hebben we hem zo gezien, op, op ja. deze manier. Hij, is natuurlijk wel, hij kan vervelend zijn, hij kan zeuren op scheidsrechters. hij uh, zegt vaak dat hem onrecht aangedaan wordt. Maar op deze manier uh, is echt een zatzaamheid. Ja. Die Duitsers lachen zich rot. Ja, die uh, ja, nou die, die kijken volgens mij vooral naar zichzelf. En die, die, die denken ook, laten we alsjeblieft wel uh, oppassen. Want, want je weet het nooit. En, uh, zoals gezegd, die proef heeft natuurlijk wel wat aardige voetballers met Kazorla en Walcott die toch ook in vorm is sinds hij zijn contract heeft verlengd, En Wilshire die ook wel wat kan. Um, het grootste gevaar is natuurlijk onderschatting. Dat die Duitsers denken, ja, we gaan er naartoe en we flikken het dan wel even. Mm. Maar zo gemakkelijk zal het bij Arsenal nu ook wel niet gaan. Is er duidelijkheid over Robben? Uh, in zoverre dat er eigenlijk niet uh, een verwachting is dat hij gaat starten. Uh, omdat het zo goed gaat met, uh, met de vaste elf van de laatste weken. Nu heeft Heijnk's de laatste paar uh, wedstrijden wel weer wat uh, uh, tijd gegeven. Ook aan Robben, hij is ook een keer gestart. Maar de verwachting is toch dat hij op de bank begint... en dat Müller aan de rechterkant gaat spelen. Ribéry op links, Kroos op tien, Mandzukic in de spits... Zwijnsteiger en Martinez erachter. En de enige wijziging bij Bayern zal eigenlijk zijn... dat van buiten uh, de Routinier gaat spelen... omdat Boateng geschorst is. Hmm. Ja, de enige valkuil, als je nog te binnen van Arsenal... is natuurlijk dat er een paar spelers zijn... die, uh, die wel wat Bayern-spelers kennen. Hè? Vanwege... een. Uh... Ja, Podolski. Ja, hij heeft ja. er natuurlijk zelf uh, gespeeld en hij, hij is daar niet geslaagd. Dus misschien dat daar wat Rivans gevoelens leveren. Mert Zakken speelt achterin. Vermoedelijk, nou, die, die kende uh, natuurlijk de Duitse internationals van, uh, van Bayern. Maar ja, uh, of dat nou genoeg is om deze stoomtrein te verslaan, dat, dat vraag ik me af. Misschien uh, in Londen nog wel, maar de verwachting is toch dat over twee wedstrijden uh, Bayern de betere zal zijn. Maar ja, het blijft voetbal, dus je weet het niet. Zo is het. ballens rond, en naar de thee, botjes ja, van ja. enzovoort, enzovoort. Uh, we gaan het morgen zien. Dankjewel, Jeroen. Fijne avond. Fijne avond, Idem. Uh, ja, dan naar de herverdeling van, uh, van het geld die NOCNSF NSF uh, eind vorig jaar bekend maakte. Dat heeft een, uh, een aantal sporten flink geraakt. En één uh, van die sporten is atletiek. Wereldwijd een grote sport natuurlijk. In ons land nog altijd een zorgenkindje. Bijvoorbeeld de middellange afstand. Een discipline waar Nederland in het verleden mooie successen boekte. Met onder meer het uh, Olympisch goud natuurlijk. Laten we dat niet vergeten. In Barcelona van uh, Ellen Verlangen. Robert Lathouwers die bereikte vorig jaar in Londen de halve finale van de Olympische Spelen. Dit jaar moet hij sappelen, want het is een groot deel van zijn steun. Die is hij kwijtgeraakt. Het afgelopen weekend verscheen hij aan de start bij de NK Indoor-inzet. Een ticket voor de EK en vooral de bijbehorende bonus. Attentie, Rob. We gaan aankondigen de 800 meter opkomst. Spectaculair. Leef je uit volgende finale op het programma. En wellicht liggen er op de finish nog tickets voor Göteborg te wachten. We gaan ons opmaken voor een spannende finale. 800 meter voor mannen. Hoe lang heb jij na moeten denken of je aan dit seizoen ging beginnen? Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb er wel even twee, drie maandjes voor nodig gehad. Uh, uh, na de Olympische Spelen natuurlijk. Hè. Dan krijg je toch een beetje een, een, een, een wedstrijddipje. Hè. Oh, je werkt natuurlijk al, uh, nou ja, vanaf mijn 16, ik ben nu 29, Ik werk al 13 jaar werk ik al naar het Olympische Spelen van 2012 toe. En die haal je dan. En dan haal je de halve finale Olympische Spelen. En de vraag is ja, wat ga je dan doen? Kaken, trek door. En Latouwers, heeft hij nog wat. Kan niet mee. Hij zit nu wel ver van achteren. Maakt lange passen. Moet van heel ver komen. En gaat van 8 naar 7. Nee hoor, voor Latouwen zit het er niet in. En dan ben je dus klaar en dan heb je die halve finale gehaald. En dan denk je, oh ja, wat gaan we doen? Gaan we door? Uh, hoe gaan we door? Uh, ga ik fulltime door? Ga ik parttime door? Ik bedoel, ik moet ook werken. We krijgen geen subsidies meer van NRC. Alles valt weg. Trainingstages krijgen we niet meer. Uh, de concurrentie die wordt steeds sterker en die, uh, wordt steeds profes professioneeler. En, en wij worden steeds minder professioneel in Nederland. En eveneens vanuit Laan 5, de man met de Olympische tatoeage op de arm. De man die nog kijkt naar de 1.49.00. Die hem toegang kan verschaffen tot het EK Indoor in Göteborg. De Nederlandse Indoor-kampioen van 2008. Gisteren makkelijk gewonnen is een serie in 1.54. Van de rotterdam atletiek Robert Lathauwers. En hoe leuk is atletiek als er zo weinig geld is? Uh, atletiek is hartstikke leuk. Uh, de randvoorwaarden die je nodig hebt om topsport te bedrijven, die zijn dramatisch. Die, dat is echt gewoon heel slecht. Op het bord, de op in 1, 48, 65 En hij gaat niet alleen naar Greutenburg, want hij gaat mee 148, 1,4895 onder de limiet voor het EK indoor. Robert Ladhouders gefeliciteerd. Ik ga aankomende week op trainingsstage voor vijf dagen naar Portugal nog. En dat is de laatste. Daarna is het klaar. Dus dan ga ik niet meer op trainingsstage. Ja, en een atleet uh, die zich moet voorbereiden op BK's, EK's zonder trainingsstages. Dat is, dat, is, dat, ja, dat is onmogelijk. Dus we, gaan, we moeten gaan kijken hoe we dat gaan oplossen te de tijden van de Olympische Spelen in Londen zei je eigenlijk al van. ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet, want ik weet niet of ik dit financieel nog lang kan uh, trekken. Nee, nou ja, dat geldt nog steeds. Eerst sowieso, eerst bij de hey. Dag. Jij uh, klinkt uh, heel positief. Ik ben altijd positief, een uh, beetje. Jij je hebt oh, je ook ja. meteen geplaatst hè, wat EK indoor ja. Hoeveelste toernooi wordt dat dan? Voor jou? Oh, nee. Errol Esayas, de trainer voor Robert Lathouwers. Er is eind vorig jaar een herverdeling gemaakt van de gelden bij NOC NSF. Heeft dat invloed gehad op jullie samenwerking? Nou ja, we gaan natuurlijk nog steeds op dezelfde voet door. We hadden er natuurlijk nog meer van verwacht. Omdat natuurlijk de prestaties op de Spelen heel goed waren. Maar ja, het, het, het heeft niet mogen, mogen baten eigenlijk. Vergt dat veel uh, aanpassingen? Nou ja, niet, niet, niet als dusdanig hoor, want wij doen hetzelfde als we altijd gedaan hadden, zonder de, de nodige middelen. Dan klinkt het alsof er niks aan de hand is. Nou ja, Er is wel degelijk aan, iets aan de hand, alleen ja, we accepteren het en we, we nemen het zoals, het zoals het is. Dus kunnen we wel klagen en roepen om uh, vergoedingen en om een, uh, een bijdrage, maar ja, als dat er niet is, dan gaan we gewoon verder. Maar hebben jullie dan altijd zo goedkoop gewerkt? Ja, ja. Ja, je kan niet anders. Ik bedoel, hij heeft mij tot nu toe nog geen cent kunnen geven vanuit zijn uh, bijdrage. Ik heb, een, ik heb een visio thuis, dus kan ik kan morgen sowieso heen. Als Joost het nu even doet. Oké, okay, maar wat, wat jij wil, nou, maar doe maar het, is het goed. Dat ja. is echt frissel. Hij schat. Ja. Dankjewel. Uh, dit wordt een jaar van uh, kijken hoe, hoe, uh, hoe dat gaat op deze manier. Dus en met redelijk fulltime merken en uh, fulltime sporten. Het kan dus ook een heel spannend jaar worden. Ja, absoluut. Ja, maar het, is een, het is een spannend jaar. Sowieso, natuurlijk met die bezuinigingen van de NRC. Uh, is iedereen eigenlijk op scherp gezet. Van ja jongens, uh, hun doen het niet meer voor je. Zij gaan niet meer in jou investeren. Dus je zal het nu echt zelf moeten doen. En dat is lastig, want topsport en zelf ook nog je topsport financieren... Ja, dat, dat, dat is haast onmogelijk. Sterft de middellange afstand in Nederland uit? Uh, ik, ik denk het wel. Ik, ik ben daarvan overtuigd. Uh, het, wordt een, uh, het wordt niet meer een professionele sport. Het wordt nu een amateursport. Uh, in, in de tak van sport die op dit moment het zwaarst is. Want iedereen denkt dat de 100 meter met Bolt en al die gasten het zwaarst is. Maar de 800 meter is veel zwaarder. Met alle Kenianen uh, die allemaal wereldrecords lopen. En uh, 17, 18 jarigen die net komen kijken die 1,42 lopen. De 800 meter is echt het allerzwaarst op dit moment. En daar moeten wij tegen opnemen op deze manier. En daarbij de bloemen en de felicitaties van de atleetjes van AW34. Voor het podium 800 meter mannen. Met... Wouter de Boer, Robert Lathouwers en Timen Kubus. Die stond dus op het hoogste treetje. Een bijdrage was dat van uh, Floris van Hoorn. Dan gaan we even kijken wat er in de Jupiler League zoal is uh, gebeurd vanavond. Dordrecht tegen Den Bosch werd 1-2. Go-Ed Eagles tegen FC Oost 2-2. Emmen tegen Fortuna Sittard 3-2. Kanbuur-Eindhoven 1-0. Helmond Sport de Graafschap. 2-2 heeft gevolgen voor de stand zometeen bovenin. MVV Maastricht tegen Veendam met een eenvoudige 2-0-overwinning voor MVV. Rob Fleur die sprak direct na afloop met de winnende trainer René Trost. Was je bang na de nederlaag tegen Cambuur of van een negatief effect voor Russen tegen Veendam? Ja, daar kun je gerust wel wat zorgen maken. Ja. Is toch wel, uh, kijk, We hebben zeker niet de beste start gehad. Hè. Je verliest hier thuis van Volendam, je verliest ook thuis van Cambuur. Je moet dan... Thuis tegen ik ben het wel met je eens. Dan, uh, ik zal achteraf gaan liggen als ik nu ga roepen van uh, ik was van overtuigd dat we vandaag gingen winnen. Uh, ik moet wel zeggen, toen de wedstrijd begon had ik wel meteen het gevoel hier staat een ploeg die de wedstrijd ook wil winnen. En dat... Het is niet met geweldig voetbal geweest, maar ik denk wel dat, uh, dat je kon zien dat de ploeg wel, uh, wel wilde winnen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat, vond ik, dat had ik dan wel weer snel in de gaten, dat het wel eens zou kunnen lukken vandaag. ja, anders kan je het rare verhalen. Gaat iedereen roepen, zie je wel, het ligt aan de premies die ze niet meer krijgen, dan doen ze niks meer. Daar ben je nu gelukkig vanaf, waarschijnlijk. Ja, nou ja, uh, kijk, je kunt verschillende oorzaken noemen. Wij zijn ook nog oorzaken aan het zoeken, hè. Uh, uh, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn er wellicht een, een aantal. Ik bedoel, uh, het, is, het heeft toch wel lang geduurd voordat je kunt spelen. Je hebt net je ritme niet. Uh, je treft in Volendam en Cambuur ook gewoon twee hele goede tegenstanders. Waar je gewoon hartstikke goed moet zijn om daarvan te winnen. En als je dat dan niet bent, dan, ja, dan kan je verliezen. Dat is, dat, ook dat is zo. Want ik denk dat we vandaag uh, wel zeer gedisciplineerd gespeeld hebben. Maar ook nog niet eens zo geweldig. Maar dat is dan blijkbaar genoeg om Dam te verslaan. ik ja, ben eigenlijk geen moment in de problemen geweest. Nee, ik denk dat we vanavond ook verdiend gewonnen dat we eigenlijk... Een beetje mager de score, geleid op de ruimte die je de tweede helft kreeg. Nou, uh, dat, uh, dat is mooi dat je dat zegt, want dat is ook zo. Dus het had meer kunnen zijn, maar goed, laten wij maar tevreden zijn. Ik vind het belangrijk dat we het de nul gehouden hebben. Op het moment dat het even gevaarlijk werd, dan hebben ze zich ook ervoor gegooid. En dat, uh, dat is ook goed. Op een puntje nu weer van Sparten. Ja, goed, eh, misschien is dat wel goed. Als je op die positie staat, eh, blijkbaar is dat toch wat makkelijker voor ons. Maar goed, nogmaals, het heeft ook te maken met de tegenstanders. En nogmaals, Volendam en Cambuur zijn gewoon eh, zeer goede tegenstanders. En die staan ook daar eh, heel kort bij je, dus daar ga je nog heel lang last van hebben. Maar goed, we vandaag weer eens een drie putten. Zo is het. René Trost was dat de trainer van de MVV. MVV won dus vrij eenvoudig van Veendam met 2-0. De stand aan kop in de Eerste Divisie Sparta. Uit Rotterdam heeft uit 20 wedstrijden 42 punten. MVV heeft er 41 uit 20 En Helmond Sport op de derde plaats met 41 punten ook. Maar dan uit 22 wedstrijden. De FC Utrecht is niet schadevrij uit het voetbalweekende gekomen. Dave Bulthuis en Nana Assade hebben allebei in het duel met PSV een enkel blessure opgelopen. De komende dagen moet blijken hoe ernstig deze blessures zijn. Dan nog uit de FV Cup in Engeland. een uitslag zojuist afgelopen: Manchester United Redding werd 2-1. En in de serie A1 duel: Siena. Nummer laatst tegen Lazio. Verrassend: 3-0 voor Siena. En in de Verenigde Staten is Jerry Buzz overleden... sinds 1979, eigenaar van de Los Angeles Lakers. Met die befaamde basketbalclub speelden onder meer Kareem Abdul-Jabbar... Magic Johnson, Kobe Bryant en Shaquille O'Neal. Buzz, die aan kanker leed en een nieuwe ziekte had, is 80 jaar oud geworden. En Jonathan Hivert heeft de tweede etappe in de Ruta del Sol gewonnen. In de rubriek was de uh, is het waarschijnlijk dan... want het is een Franse renner, de snelste. Dat is een sprinter van een select gezelschap... dat was overgebleven na een aantal beklimmingen. Bauke Mollema uit de Blanco-formatie eindigde als derde... en bezit die positie ook in het algemeen klassement. Uh, Alejandro Valverde blijft Leiden daar. Dat is een uh, Spanjaard. Zover langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Goedenavond.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 Ter gelegenheid van de aankomende troonswisseling organiseert het Oranje Fonds een speciale actie. We vragen iedereen ons de weg te wijzen naar de mooiste initiatieven in de buurt. Bent u betrokken bij een leuke organisatie? Meld snel uw initiatief aan op kroonappels.nl. Van het Oranje Fonds. Toneelgroep De Appels speelt volle maan. Een romantisch triluit met diner. Mooie verhalen over liefde, vrijheid en geluk. Tot en met mij in het Appeltheater Den Haag. Kaarten via toneelgroep de Dit is Radio 1.